Dooral Albegens met het NOS-journaal. De afstammingsgegevens van honderden Nederlandse kinderen die vanaf 1970 zijn geadopteerd, zijn gewist. Dat blijkt uit onderzoek van omroep Gelderland en trouw. Na de adoptie maakte gemeente een nieuwe persoonskaart aan zonder informatie over de biologische ouders. Dat maakt het voor geadopteerde kinderen moeilijker te achterhalen wie hen op de wereld heeft gezet. Op een papieren persoonskaart hield de gemeente tot 1994 basisgegevens bij... zoals de geboorteplaats en de naam van de biologische ouders. Maar in 1970 besloot de Raad van State... dat die kaart van geadopteerde kinderen mocht worden vernietigd. Er werd dan een nieuwe kaart aangemaakt... met alleen de namen van de adoptieouders. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind... stopt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Hij heeft dan bijna 15 jaar in de Kamer gezeten... Voor de wind is 54 en hij vindt dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Hij kwam in 2006 voor de Christenunie in de Kamer en heeft zich onder meer ingezet voor godsdienstvrijheid, slachtoffers van oorlogsgeweld en meer ontwikkelingshulp. De Amerikaanse oud-vice-president Joe Biden heeft genoeg gedelegeerden binnengehaald om namens de Democraten mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Dat zegt persbureau Associated Press op basis van de voorverkiezingen die dinsdag zijn gehouden. Biden was al de gedoodverfde democratische presidentskandidaat. en neemt het in november op tegen Donald Trump. Bij een betoging tegen politiegeweld in Mexico-stad. hebben demonstranten de Amerikaanse ambassade belaagd. Ze gooiden stenen en molotovcocktails. Net als in de Verenigde Staten. gaan ook in Mexico demonstranten de straat op tegen politiegeweld. ze vragen om gerechtigheid na de dood van een bouwvakker vorige maand. Hij stierf nadat hij door de politie was opgepakt.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 De allerbeste. Yes, we zijn de allerbeste. Toebak leeft op de radio, fijne toestel op aanstaan. En eh, ja, het is alweer een week voorbij. En wat gebeurt er allemaal in zo'n week? Ongelooflijk ook. Goedemorgen, we hebben er zin in. Ja, zeker. En hij heeft een hele omzwaai gemaakt. Uh, ja, wie was dat ook weer? Rutte, had, vroeger had hij niks zo veel met Sinterklaas. Maar de laatste tijd heeft hij echt. Uh, ja, is hij om, om? Ja, het schijnt dat uh, het allemaal beter te worden in ieder Hij gaat er anders naar kijken. Ik zie net dat de, de vrouw huis ook nog binnenkomt lopen. Waarschijnlijk nog even een foto moeten maken van soms opkomt. Denk ik. ik kijk Zo, even. Zoiets. Zoiets. Nee. Of was het weer met een val ondersteboven de fiets oh, over straat? Oh, dat niet. Nee, gelukkig. gelukkig. Oh, gelukkig. Dat valt onder mee. Goedemorgen. Het is iets te laat. Ja, nou dat geeft niet. Je bent nog op tijd oh. voor deze eerste aankondiging. Gelukkig, nee. Ik weet op het voorhoofd. Ja. Jezus, wat is, het? wat is dat voor een gekkigheid? Jezus. Man. Ja, en ik heb me helemaal gedoucht, natuurlijk, want je was jarig. Je moet helemaal netjes tevoorschijn komen. Ja, we mogen niet zoenen, natuurlijk, hè? Nee. Daar had je misschien op, op verheugd, maar dat mag nog een beetje. Pieperapiepoera. Ja, klopt. Ik ben weer een jaartje ouder. En dat, uh, een beetje in quarantaine gevierd. Ja. Ja, niet meer dan dertig mensen in mijn huis gehad. Ik denk, nou, nah, dat wordt echt een gek anders voedsel. Hé, hey. oh, die had ik niet uitgenodigd. Nou, laat die ook maar binnen dan. Oh, oh. nou komt er ook maar bij. Ja, anderhalf meter wordt lastig nu. Mondkapjes, jongens, mondkapjes. Het huid is ik Raam fabel. open, uh, ventilator aan. Uh, nu moet ik via de achtergang, we komen nog meer mensen. Moet ik mensen toch naar buiten leiden? Ja, wegwezen dus, uh, allemaal. Het was een uh, leuke dag, gewoon. ik heb uh, gewoon gewerkt. En die cliënten uh, reageren altijd leuk. Die zijn altijd zo onbevangen, hè? Het is zo dankbaar werk in de zorgwerken. Hebben ze wel voor je gezongen? Oh, ja, natuurlijk. Kom binnen en ze begonnen met Nederland te zingen. Ja. Ik zeg, hou nou maar op! Heb je geen les gehad of zo? Het is in normaal aan te horen. Ja, maar zingen is gewoon gevaarlijk, hè? Ja, dat uh, dat, dat kan niet ik... zo te zijn. Ja, nou goed, ik heb al plusminus uh, negen weken met ze doorgebracht. Ja, ja afstand houden, afstand houden. Dan zitten ze in je nek. Ja, dat, gaat, dat lukt allemaal niet meer. Nee. Je nee, moet nee, gewoon, nee, nee. Jij moet je een beetje inhouden en zij mogen niet naar buiten... dus dan is het een gesloten circuit, zeg ik altijd weer. Nou, ja, zo is het weer een beetje, hè? Nee, dus, dus jij moet je inhouden, ja. Ja, ik moet ja. me inhouden. Klopt. Als de collega's zich inhouden dan, eh, en die cliënten mogen niet naar buiten... dus dan heb je een, een beetje een gesloten circuit. Ja, en daarom mag ik jou nou niet zoenen. Nee. Want anders ik... dan krijg je 4 mei ja, de wereld ja. binnen bij dat... Uh, ja, trofiep. zoiets. Ach, die discussies hebben we al zo lang oh. gevoerd. Oh, dat houdt echt nooit op. ook gewoon. Nee, nee. Echt. Nou, we zijn nee. natuurlijk uh, afgelopen week... Acht grote anti-racisme demonstraties sinds afgelopen maandag in yeah. Nederland. Veel mensen willen een signaal afgeven. Zeker, en dat is goed. En het, Ik vraag me altijd af of het, ja, misschien door die coronatijd... dat wat, ja, mensen er graag sneller naar buiten willen. Ook wel denken, ik moet toch iets doen. En ik zit hier maar en ik ga erheen. En voor, voor gevaar van eigen leven ga ik daar iets uh, bewerkstelligen. Ik weet het niet, ik, of het echt helpt. Denk jij dat het helpt? Ik weet niet. Um, ik vind... nou, het inzicht is wel weer goed. Het inzicht... Want en wat wat... Ik, nou, van, uh, dat... Uh, uh, white privileges... Yeah. Huh, de, de voordelen van het wit zijn... dat die niet... Uh, uh, die zijn voor ons vanzelfsprekend. Ja. Maar ja. die andere anderen... Uh, die worden nog steeds met boy aangesproken. Zeker in Amerika. Want ik ja, heb laatst wel nou een, uh, een interview gezien... Uh, van een dame... gewoon via tweet of zo. Die ja. zei ook van... Uh, uh, van hoe gaat het nu met jou? Tegen, tegen een elektricien die bij haar kwam zo uh, van maken. En toen zei hij van, ja, gaat goed. Ik zeg ja, maar niet met die uh, demonstraties en zo. En uh, hoe, hoe is jouw leven dan? Nou, en toen begon ze te vertellen. En toen bleek het dus toch uh, wel ernstig te zijn... dat die man was afgestudeerd, HTS, uh, elektrotechniek. Yeah. En uh, hij werd toch steeds gepasseerd met zijn banen. En hij werd uh, ook door zijn superieur als boy aangesproken... En, gewoon heel ja, is, irritant. Is, en, dit, uh, is, echt, dat je denkt echt waar je boy boy ja, ja. En dat, uh, dat is natuurlijk wel heel uh, denigrerend gewoon dit is redelijk ja, dat ja. Is gewoon, ja. Hè, jongen He, jongen gewoon zo... hey boy nou ah, ja, ja. Dat, ja dan, goed. En dat is in Amerika gewoon zeker in het zuiden is het gewoon nog steeds heel erg en het feit is dus inderdaad dat politie dus dan daar uh, hoe vaak ze mensen oppakken ja en uh, zelfs in Nederland ook dus ja. Nee, in Nederland is het wel iets anders, vind ik. Nou, nee, Nederland worden ze ook uh, langs de weg gezet... als ze mooi ja, natuurlijk. Dat was dus ja, toch ja, met ja. zo'n rapper? Ja, meerdere, meerdere, meerdere advocaten ja. ook. Uh, ja. Echt verschillende gasten die gewoon aan de kant worden gezet. Van, uh, ja, ja, nee, ja hoor, Dat stond... lijkt me wel heel vervelend. Gewoon. Kijk, wij hebben er gewoon geen ervaring mee. Nee, wij denken, stel je niet zo aankomt. Ja, pas ja, dat je kan aan, gebeuren, zet, foutje. Die, die losers die jou voor zwart uitmaakt. Joh, laat ze links liggen, man. Wat heb je nou die gasten? gewoon? Lopen Moet je boven lui. staan. Moet je boven staan. Hoe lang hou je dat vol, joh? Op een gegeven moment wil je toch echt dat je denkt... Ik ga nu. Oh, maar eens even wat klappen uitdelen. Ja, ik kan me dat ook nog even. Even aangeven. Ja. Nou goed, uh, dit uh, verhaal dat gaat nog verder en verder. Goed, we straks weer dus standkosten een stukje geschiedenis. En natuurlijk weer even wat lekkere muziek. En dit komt uit Nederland. Ik hoorde het afgelopen week op de radio. Ik denk, echt, is dit gaan? ontgaan? Jazeker, Inge Kalkar. En dat heet Spinning Around. 2018, bracht ze haar, haar eerste CD uit Inge Kalkar van Kalkar. En het heet The Spinning Around, is de nieuwe single. Het hele album moet nog even afgeleverd worden. Maar het is lekker op tempo. ik kan het wel waarderen hier. De zaterdagmorgen, fijne toestel op aanstaan. En we kijken de wereld in wat er allemaal gebeurt. En uh, nou ja, goed, uh, ja, sowieso de demonstratie was natuurlijk ook afgelopen week. Uh, echt wel een, wel een dingetje natuurlijk. Dat uh, je denkt van, ja, wat is er daar precies in de hand? Oh, ik krijg een berichtje binnen. Van Femke. Oh, ja, er was wel veel liefde tussen Femke en Fred. Hè? Ja, ongelooflijk, hè? Echt, die over en weer. Och, ja, ik vind je ook aardig. Wat sta je achter me? Wat sta je niet? Je sta je niet meer achter me. Dat gaat even lekker zo. Nou ja, uiteindelijk, ja, misverstand. En uh, ja, ik heb ook wel een beetje te doen met Femke. Maar ja, ze had het ook wel een beetje kunnen weten dat het zo aan zou trekken. En ze werd door de politie natuurlijk al regelmatig ingezeind. Ja, dat begint nu toch wel. Ja, nee, maar we gaan. Democratie gaan we toch wel niet de nek omdraaien? Dat kan toch niet. Als iedereen wil protesteren, dan is het recht. Maar ja, uiteindelijk de gezondheid staat dan nog weer boven. Hè? Dus uh, ja. onder de mond van de gezondheid kunnen we straks de hele wereld op slot zetten. En uh, de democratie uh, zet hem maar even in de hoek. Want we willen eerst maar eens even leven. Eerst gezond leven. Nou, goed. Wie nou weet, Dat lijkt me een heel goed idee. 100 bedrijven, of meer dan 100 bedrijven zijn bezig met de vaccin. Dus wie weet, binnenkort is het allemaal opgelost. Ja of zeven hoor ik. Op zijn minst. Zeven? Ja, zeven. Ja, sommigen zijn er echt heel positief. Die zeggen, nou eind van het jaar moet het toch wel iets zijn. Ja, nou spuit het eerst maar even bij jezelf in dan. dan doe ja, kijk een... uh, of je spartelt. Eens kijken of dan er nog wat gebeurt. <laughs> ja. oh, je wordt geel. Oh. Maar je verder geen klachten. Nee. Nou, dan is het ook opgelost. Dan ben je alleen geel. Het <laughs> zal leuk zijn als je zwart wordt. Als iedereen zwart wordt, dan heb je alleen gewoon dingen opgelost in de wereld. Dat zal wel weer mooi zijn. Het bijeffect is dat we allemaal een klein tintje krijgen. Allemaal ja. een beetje dezelfde kleur. Oh, dat, dat is misschien wel goed. En, uh, dat is gelijk een antiracisme uh, ja. vaccin. Ja, het, het, het, het anti, ja, dat is het antiracisme-vaccin. Uh, anti gewoon dat iedereen gewoon automatisch kleur krijgt. Ja. Of uh, in ieder geval drie keer in de week naar de zonnebank. Minimaal. Ja, dit is inderdaad, als ze dan nou allemaal gewoon inderdaad gekleurd worden... dan is dat helemaal klaar. Ja, ja we hebben het al eens gezegd. Dat het, natuurlijk eigenlijk, het zou over een paar jaar al over zijn omdat we het steeds meer gaan mengen. Maar toch, nee, nee, nee. We blijven toch wel een beetje bij ons eigen ras, hè? Ja. Dat is toch niet helemaal... Dat, dat, dat dachten we met z'n allen. Dat gaat toch niet gebeuren. Iedereen kiest toch een beetje voor uh, Ja, Ja. Ik heb, daar document, bij je past. ik heb er een documentaire over gezien. Over uh, uh, een aantal mensen... kijk Surinaamse mensen in, in, uh, die wonen dan in uh, Amsterdam-Zuid. Ja? De Bijlmer, is ja? dat Zuid? Ik weet het niet. Maar... Uh, nou, daar kon je ook echt niet... Uh, Zuid-Amsterdam-Zuid en Bijlmer is het nou? Of is dat Oost? Ja, dat is... Nou maar ja, je, je, kon, uh, je kon echt... No way kon jij dus met een blanke man binnenkomen. Nee, dat ja, klopt ook. Dat hoor je wel eens. Dus uh, ja. ik denk ook wel eens van... Uh, ja, de de de toevallig is dan de democratie uh, dat, dat, dat blank boven zwart zou staan. Maar andersom is dat, is dat ook. Ja, in Afrika. Een collega van mij die uh, ging regelmatig naar Afrika... Voor de tijd, weet je. Voor die tijd allemaal nog. En die werd ja. gewoon altijd als witte uitgescholden. Hé, hey, witte! En op een gegeven moment heeft ze ook een t-shirt aangetrokken... met uh, in het Afrikaans dan witte. Omdat, ja, daar heb je meer zwarte. Dus dan worden de witte dan toch weer een beetje aangekeken Hé, hey, zag je die blanke net? Ja, dat zie je niet vaak, hè, tegenwoordig. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nou, dus, uh, laatst ook had je de uh, bij gevaarlijke wegen van, uh, van de wereld. Yeah. daar gaan dan twee mensen, die gaan dan... Uh, die, die rijden. En dan had je dus uh, die, uh, die ene dame... Die transgender is. Die, uh, oh ja, ja, ja, die ging ja. samen dan met een, uh, een dame die dan. Ik ben, ik ben gewoon niet namen kwijt. Maar die waren natuurlijk allebei behoorlijk blank qua ja, huis. Ja. En die werden ook allemaal steeds geroepen. Hé, hey blanke, hey, blanke, weet je wel? Ja, En ja, ja. die werden echt helemaal. Uh, Agressief daarvan? Dat vind ik Eindelijk. wel, wel uh, grappig. Ik denk, ja, zie je. En dan nog heb je een baan. En dan denk je, niet surreëel, je hebt nog steeds een baan. Ja, en, uh, in Nederland goed heb inkomen. je baan. Uh, yeah. Rihanna heet ze. Ja, Rihanna, ja, ja, ja, ja. Dat is toch wel dat, dat, dat, dat, dat gaaf, ik vind echt, het wel leuk. Ja, nou, het die zit er tussen die ook, hè? Gewoon. Ja. Qua mentaliteit ook gewoon. Het zit tussen een man en een vrouw. Ja, maar in. zij Schoon. is dus echt bij haar geboorte. Is, uh, hebben ze besloten dat zij een meisje zou worden. Want ze was ook echt hermafrodiet. Okay. Tweeslachtig. Tweeslachtig, nou ja, dus, het is leuk. Vooral als ze in de nacht op pad gaat en alleen mensen aanspreekt. Ja. Dat programma moet je echt sowieso die, die soundtrack hè, van die hele serie moet je luisteren. Er zit echt goede muziek bij gewoon. Dat okay. is mijn muziek gewoon. Een beetje wat duister, Omdat het ook een duister programma is natuurlijk. Ze stapt zo op mensen af midden in de nacht. Ja. Ze klopt gewoon ergens aan de deur en ze krijgt de rondleiding. Ja, en, dat en ook het nu niet is meer dan gewoon klaar. lekker zo open. Ja. En ook in die, uh, dat ze daar uh, dan rondreden, dan gingen ze ergens heen. En dan werd er dan uh, een van de raket of iets anders werd afgeschoten. En dan is het zo spontaan dat je echt, je kon gewoon niet meer bij hoe ze erheen gingen. Wauw, wat gebeurt hier? Ja. <laughs> zo. Heel, Heel leuk. Anders. Of uh, ergens dat ze een sauna hebben in de midden in de nacht. En dan trekken zij gewoon de kleren uit en stappen er gewoon bij. Dus dat gewoon in die, die hot-up stap ze er gewoon bij. Ja, ja goed. Eh, terug naar even de muziek. We hebben straks onder andere de, de, de, nog even de rare berichten, natuurlijk. Ja. Zeker. Maar eerst even een zoetje Oh man, wat een wilde muziek! De nieuwe sound van Nothing But Tears. And Everybody's Going Crazy. I saw you down in the neighborhood and I understood. And I know that I can't shake It's getting more And I can take it And it's worse Cause it's been place We only got each other I oh. Langdradig en lollig. Tobak leeft. Dit was grappig, dat, dat geluidje. 16 jaren 70, dat is waar Lenny Kravitz begon die is met muziek maken. En gek, dat is 93. 1993, dat die grote hits en zijn bekend blijft ook altijd nog dit. Ja, sorry, sorry voor de taalgebruik. Ik kan het ook tegenwoordig allemaal niet meer, Wacht goed. Dat is het bekendste werk wat hij afgeleverd heeft. En daarna heeft hij heel veel albums afgeleverd. En zijn laatste album komt alweer van vorig jaar of twee jaar geleden. Rise Vibration. Dat is zijn laatste album wat hij afgeleverd heeft. En dat is dit op te vinden. Het is gewoon nog een van de laatste singles die er afkomt. En hij zou naar Nederland komen. Ergens in juni. Ik wacht 25 juni uit mijn hoofd vandaan geloof ik. Eh, Mojo Concert heeft al aangekondigd. Het concert en Zikkeldom. Amsterdam gaat niet door. Dat wordt uitgesteld en dan worden later bekendgemaakt. En nou bekendgemaakt. Hij is ooit natuurlijk geweest met Lisa Bonet En ook nog met... Uh, Weet je ook weer, uh, waar hij later een plaat mee heeft gemaakt. Goed. You name it. Ja, yeah, nou goed. Uh, de man. Ja, blijft gewoon leuke muziek maken. Om dezelfde tijd brengt hij weer een album uit. Het lijkt dan heel erg op het vorige album, maar dan ben je het vorige album helemaal weer vergeten. koop je het gewoon blind. Dat deed ik altijd tot twee albums geleden. En, uh, en dan ja, dat, ben je er klaar mee. Dan is toch wel weer leuk. <laughs> Lenny Kravitz, daarvoor trouwens nog een nieuw zing van Nothing But Tears. En dat heette Everybody's Going Crazy. Goed, vertel. We zijn er nog een beetje uh, rare berichten in de wereld... die ons lot een beetje kan relativeren. Dat je denkt van... <laughs> <laughs> uh, ja, nou, is uh, wat wel uh, opmerkelijk is, dat dankzij de corona... Dat uh, de politie 15 voortvluchtige veroordeelden heeft opgepakt. Onder meer in Enschede. Oh. Het gaat dus om mannen die, wegens diverse misdrijven. nog 22 jaar in gevangenisstraf. uit moeten zitten: yeah. druk, vermogens- en zedenbelikte. Uh, witwassen, fraude, oplichting. En uh, ook drie mensen zijn aangehouden voor nog openstaande vorderingen. De waarde van schrik niet 2,1 miljoen. Zo. Ik van, nou, dat vind ik flinke vorderingen. Daar kan je wel een, ja. een agent voor betalen, zeg maar. Ja, je, hebt, je, je schijnt dus een speciaal Fugitive Active Search team te hebben, dat heet Fast NL. Maar het is wel gek. Iedereen zou ja. binnen moeten blijven. En die gasten lopen gewoon op de straat. Dus kon niemand ja. la, laatste binnen natuurlijk, logisch. Nou ja, kijk. Doordat, uh, doordat iedereen natuurlijk een beetje binnen zit... Yeah. het heeft dus mede bijgedragen aan de opsporing van de veroordeelden. Want uh, een voortvluchtige is dus ook beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid. En dat heeft ook in veel gevallen, zegt de teamleider. heeft geleid tot het achterhalen van de verblijfplaats van onze doelgroep. En uh, de mannen variëren dus van leeftijd tot 24, tussen 24 en 67 jaar. En ze zijn dus niet alleen uh, in Enschede, maar ook in Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Briel... Diemen, Heerle, et cetera, Sliedrecht. Er waren 15 man, maar ook gewoon... Een ...vordering ter waarde van 2,1 miljoen... voor drie mensen. Zo, Wauw, dat is een boel. Kijk, daar mag je wel achteraan, achteraan zitten. Ja, in plaats zeker. Van, uh, Kijk, daar, daar hebben we wat aan. Klein, klein simpel vergrijpen, weet je wel. Uh, met de twee in ja. het park zitten, dicht bij elkaar. Kijk, dat is best leuk. Dat levert dan uh, 800 euro op, maar... Ja, kom op zeg. Dat is niet de moeite. Dit is gewoon echt wel een beetje de moeite. Nou goed. Ja. Uh, en, uh, nou ja, goed ik hoop dat ze nog een tijdje achter de tralie zit. Dan hebben ze daar ook nog wat te doen. Verder, het aanziening. Incidenten uh, rondom burenoverlast... is sinds de lockdown 61% gestegen. Er zaten eerst meldingen van... Wat was het ook weer? Eerst waren het uh, 6300 incidenten vorig jaar. En dit keer zijn er nu al 1150 uh, meldingen gedaan... En vooral het geluidsoverlast. Komt ook vaak omdat dat mensen zeg maar, die normaal uh, op het werk zijn, die zitten nu thuis. Kinderen gaan niet naar school. En dat is toch wel een een grappig voorbeeld is hier van. Uh, uh, ook ja, op een gegeven moment. Uh, ze was helemaal gek van de buur, buurvrouw met haar kinderen. Die heeft van s ochtends kwart over zeven tot s'avonds half acht... zijn die druk in de weer op de trampoline binnen, schreeuwen, slaan met deuren. En op de een gegeven moment zeg ik: alle moed bij elkaar verzameld om mijn buurvrouw aan te spreken. Uh, toen zegt ze: Ja, mevrouw, kinderen, jouw kinderen zijn zo luidruchtig. Ja, zegt de mevrouw. Ja, maar mijn kinderen schelden tenminste niet. Die, die scheldende pubers voor jou worden ook allemaal doodziek van. Toen dacht ik: Kijk, je moet ook misschien even naar jezelf kijken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk eerst dat de buurvrouw echt een slachtoffer is, maar dan hoor je dat er ook scheldende pubers rond het huis lopen. Nou, dat ken ik. Die heb ik zelf ook. Dus ah, dat kan echt irritant ah, zijn. En dan zijn er ook nog van die harde muziek draaien af en toe. Nu, ja, maar hij echt als geld van het puber. In. hij scheldt die veel. nou, hij schelt niet veel, maar ze kunnen af en toe wel dingen naar elkaar roepen dat je denkt, nou, ik, ik zet er niet op te wachten. maar waarvoor moet het nou? maar goed, uiteindelijk zijn ze nu bezig om dat allemaal een beetje met uh, noem je dat uh, bemiddelingen. niet vaak politie wordt op afgestuurd, maar een bemiddeling. en bemiddeling schijnt toch wel veel voor elkaar te krijgen. Dus iets van 62 schijnt er toch weer recht te kunnen breien, omdat ze elkaar gewoon niet geen inlevingsvermogen hebben op elkaar, weet je wel. Nee, de een nee. heeft bijvoorbeeld de psychische klachten. De ander heeft lichamelijk iets. En, nou goed, en de, bij elkaar. Als je elkaar een beetje kan begrijpen, dan kan je ook meer van elkaar verdragen. Ja, maar goed. je zit ook zoveel op elkaars lip nu tegenwoordig. Ja. Ja. Dat is gewoon, uh, het is gewoon heerlijk als je dan weer even alleen bent, één uh, of twee dagen. Dan ja, en als het dan plek... slecht weer is, dan kan je niet op pad. En dan zit je dus echt opgesloten in dat huisje. Oh. van je Nou, dat kan je wel nou, stellen, ik ja. ik heb gelukkig helemaal geen last van. Ik heb geweldige buren. Dus ik hoop dat ze ook iets zeggen over mij dat ze mij ook fantastisch dus vinden. Dat jij ook zo geweldig. Dat bent. ik ook zo geweldig ben. Nou, je bent in ieder geval een geweldige collega. Ja, ach, dat zeg je wel bijna, echt elke week ook gewoon, hè? heerlijk ja. gewoon. Ja, daarom daar doen we het ook. Daar doen we het ook gewoon voor. Na de volgende maand heb je een stukje Nee, nee, wacht even. Net draai op wat ik krijg van de statera Oh nee natuurlijk, Het is de Zandvoortse bericht. Wordt ook wat ouder. You can talk to me, I won't spend your time timeline. I'm just watching you from the sidelines. I see what you do. You being you. Me being me from the sidelines. Ja, grappig hè, dit muziekje. Het zou in de jaren 80 kunnen zijn. Dat gitaartje, dat was echt helemaal een ontdekking in de jaren 80. Dit heet Mitch, de band heet Bitch. Hij heeft verschillende singles uit en ook wel albums, niet zo heel veel meer singles. En het heette namelijk... Uh, dan heb je even een momentje, kijk ik even op de lijst. en Dan heb ik even mijn bril erbij en het heette Jomo. Uh, niet homo, maar Jomo. Goed, het is tijd voor uh, de Zandvoortse berichten. Het is alweer uh, na half negen, uh, na half negen, half tien doen we het natuurlijk altijd even. Eh... Uh, de Zandvoortse berichten. Ja. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Kijk even naar mijn uh, ja. collega. Het is een beetje spannend. Uh, ik hoor nu van uh, dat, dat de HEMA misschien omvalt. Maar de HEMA in Zandvoort. Dat is volgens mij een franchise. En die viert dus 50 jaar jubileum. En is op zoek naar haar verleden. Want uh, een van de projecten waarmee het heugelijke feit uh, gevierd gaat worden. Is het zogenaamde HEMA museum. In de winkel zullen dus drie glazen vitrinekasten worden ingericht... met artikelen en andere memorabilia... uit de rijke 94-jarige geschiedenis van het hema concert En de, de, de eigenaar, dus het is gewoon een eigenaar, dus het is privé... Yeah. die roept iedereen op om minimaal 20 jaar oude artikelen... uit het HEMA-assortiment naar de winkel te brengen. Ja, ik wil zeggen, moet je en hier ruil voor een taartje bij de kassa... of een van de medewerkers uh, in te leveren. Dus je krijgt of een taartje bij de kassa... of je krijgt een van de medewerkers mee naar huis. Oké. Okay. Dat staat hier. Oké. Okay. Oh ja, die zijn ook wel <laughs> niets vast ouder. ouder dan 20 jaar, want dan krijg je nog weer problemen mee. Ja, niets is te gek. Zelfs oude tasjes of zakjes zijn welkom. Doe er een kaartje bij, met naam, adres, telefoonnummer. Want de tien origineelste inzendingen winnen een kunstwerk van de bekende... Maar er is toch wel zo'n winkel, zo'n museum. Dat noem je toch de Kringlandwinkel? De, de, de Rijlwinkel oh, ja. Oh ja, zeg toch. <laughs> nou Even meer eens. Maar je, kunt dus een kunstwerk, je kan een kunstwerk winnen van uh, Marianne Rebel. En speciaal voor deze jubileumactie heeft zij tien tassen beschilderd. En uh, ja, komende donderdag komt er meer over deze verjaardag van de Hema in de krant. Hier, Ik dus hoop dus dat als, als de Hema om zou vallen, zeg maar... Nou, dan lijkt dat, het wel een beetje op, ja. Dan, laat, uh, uh, dat, dat zij het misschien dan wel redden, omdat het, dat hij de eigenaar is... en dat hij dan misschien onder een andere naam kan doen. Okay. En dan wel door kan gaan met, uh, met wat hij deed. Ja, Want het, het he, zou wel he heel vrouw, erg zijn. He he vrouw als... vrouw wordt het dan. In plaats van Hema wordt het Hefouw, zoiets. Fouw? Ja, naar nou vrouw. Dit is natuurlijk naar nou man, hey man. Oh, Hema. He Hema. Hema, ja. Ja, Helaan, Want hij heet Theo van der Laan. Ja, Oké, okay, nou, zou kunnen. Nou, ja, dit is verontrustend verontrustende Hema. Maar goed, gij, die, gisteren zag ik daar iemand over praten. Die, zegt, ja, die hebben echt hele bizarre stappen gedaan door panden te verkopen aan het buitenland. En uiteindelijk weer voor heel veel geld terug te gaan huren. En het is al zo vaak verkocht. En weer het geld eruit geschept. nu weer doorverkocht. En uiteindelijk weer belastinggeld er straks in is. De oplossing? Nou, ik denk het niet. Maar goed, Zandvoers de Zandvoors de nog meer te melden. Onder andere, de horeca was afgelopen maandag natuurlijk weer open. Oh, Tweeënhalf twee maand niet geweest. Ik ben zelf even uit de, uit de buurt gebleven. Ik heb op afstand zitten kijken. En er uh, waren grotere trassen. Het was redelijk mooi weer. Eerste Pinksterdag uh, was, was aardig. mijn tweede Pinksterdag uh, was... Uh, dat uh, was minder, geloof ik. Eerste Pinksterdag was mooi. Tweede Pinksterdag was minder. Ik weet het nog wel geleden. de tweede Pinksterdag mocht ze pas open. ja Dus die maandag. Dus dat was ook het wel weer was goed. was het frisjes. Ja, dat was overzelf wel goed. Want dan konden ze ook die, die, die stranden werden dan niet zo goed bevolkt. Niet, het was toch een beetje wat minder dan. Want ja. dat was de vorige keer. was een, een kantje boord natuurlijk. Verder is David, onze burgervader, was erg trots op de ondernemers... en de bewoners van Zandvoort... Dat ze zich goed hebben gedragen. En ze gaan naar alles kijken wat er gebeurd is. Vooral natuurlijk. De Haltestraat hebben ze natuurlijk afgesloten voor één groot terras. En de werkgroep anderhalve meter gaat naar kijken of dit allemaal is verlopen, zoals zij hun hoofd hadden. En dan kunnen okay. nog verder kunnen uitbreiden. Vertel. Ja, de, sk de skaters, we hebben een, een skatepark naast de Tweede spoorwegovergang En de skaters zijn de petitie gestart, omdat het verpauperd is. Maar ik weet het hoor. Maar volgens mij is de jeugd altijd die al die graffiti doet, maar. Ze schijnen dus ook rondzwervende stukken glas en loszittende onderdelen te zijn bij het skatepark. Ja. En uh, ze zijn dus bezig nu met de petitie en ze hopen dat de gemeente ze een keer komt helpen. En uh, Nick Rommel heeft deze petitie gestart. En wat skate is hot. Skielers en skateboards worden tijdens de coronacrisis flink verkocht. En dat is ook te merken bij het skatepark langs het, score, het spoor. Ja. Ruben en Tijn, twee jongens antwoord van skatetalenten, die hebben... Die zeggen ook van, uh, we willen graag wat meer ruimte, want je klapt makkelijk tegen iemand aan. Ja, afstand hè. Ja. Maar eerst behoeven ze dat er iets dat onderhoud wordt gedaan. Want dagelijks moeten ze stukken glas omruimen. Die hangjongeren dan weer, we hebben achtergelaten. Ik wou zeggen, dat zullen de ouders niet zijn geweest nee. die daar rondhangen nee. met een buurtje. En er staat nee. dus ook een zogenaamde gravity wall. Daar mogen ze ze dus uitleven. Ja? En Nick Drommel verkoopt de bussen in zijn winkel in de Halterstraat. En horen de laatste maanden echt veel geklaagd. Want de onderdelen zijn zomaar neergezet en er zit geen gedachte achter. En De Crafty wall is te klein. Dus nou ja, een woordvoerder van de gemeente heeft gereageerd. En gezegd dat ze, dat ze zich niet herkennen in het beeld dat er niet geluisterd wordt. Nee? Het probleem is wel degelijk bekend en de wethouder zou graag hun plannen willen zien om mogelijk tot een mooie oplossing te komen. Dus dat ja. staat haaks op het verhaal van drommel en de skaters. Drommels, drommels, drommels. Drommels, toch als aan toe. Drommel, drommel, drommel. Expositie Magic Moments. En eigenlijk van startgegen in het Standvoort Museum. Is weer open. Naar, nou, ook zoveel maanden dicht uh, zijn geweest natuurlijk. In een klein gezelschap hebben ze dinsdag hebben ze opengemaakt. Wethouder Ellen Verheij was er. Van Cultuur is het. Ook David was er. Ook onze burgervader was erbij. En ook Lana Lemmens. Zijn van Standvoort Marketing. En Hille Jansen uh, zijn ook allemaal daar geweest. Hebben, uh, je kan het bezoeken. De expositie Magic Moments Die is ook verlengd tot uh, volgend jaar, tot, uh, tot na de jaarwisseling. Om er ja, zoveel geld en tijd in geïnvesteerd zoals, ja, moet nou wel een beetje de kans kijken dat iedereen het kan zien. Het is van 10 uur s ochtends tot 4 uur is, is middags. En verder, um, uh, ja, nee, op reservering. Als je erheen wil, moet je op reservering gaan. Dat, dat hoor je vaker natuurlijk. Dus, uh, Magic Moments, ik heb geen idee. Weet je waar het over gaat? Dat werd niet uitgelegd wat het nou precies inhield. Nee, dat zegt wel ook niet. Ik nee. moet nog even inlezen. Dat is waar. Nou goed, de andere dingen in de klant zijn te lezen. Nee, je hebt niks meer. Ik mee. denk ik dat we dat even klaar zijn. Dat we even klaar zijn. Dan krijg net van de regie door dat we dat tijd voor wordt muziek... Nou, dat kan ook. We hebben hier genoeg muziek op de, op de lijst staan. even kijken. Oh ja, lekker muziek. Ze hebben een nieuwe CD al een tijdje. De new Abnormal. En dat vond ik wel grappig gekozen. Ik denk onbewust dat ze goed hebben gekozen. De nieuwe Abnormal van The Strokes. Het lekkere gitaar. eigen eigenwijze geluid. The adults are talking. They been saying you're sophisticated. They're complaining or dedicated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. Normal. Het is dus de en het heet uh, The Adults Are Talking. Shut up, The Adults Are Talking. Zo, dat hoort er dan eigenlijk nog een beetje voor, om dat te zeggen. Ja, de volwassenen zijn aan het praten en die komen tot mooie beslissingen. Dat uh, schijnt zoiets te zijn. Nou ja, ja pas geleden waren de kinderen nog een beetje in opspraak, maar dat ging toen over het milieu. Ja, dat is even niet zo belangrijk. Ga het gaat nu even, wel, allemaal even om de gezondheid. Nou, er zijn nog wel een paar andere onderwerpen die langzaam weer terugkomen. Gisteren zag ik ook weer zo'n onderwerp over stikstofuitstoot. Dat uh, de minister... Hoe eet je nog weer... Ik vind het altijd zo mooi uitzien. Uh, van uh, van, uh, uh, nou ja, van uh, landbouw. Ze heel vaak heeft hetzelfde het soort jurkje aan. Ik vind dat ze een mooi jurkje aan heeft altijd. Uh, dat ze zegt van: uh, we gaan op uh, vrijwillige basis de boeren uitkopen. Alleen als ze echt willen. En wat wil ze dan nou ook willen? Bepaalde natuurgebieden. Die worden natuurlijk nu uh, beschermd. Maar ze wil kijken of ze bepaalde natuurgebieden. Om die stikstof zo die norm wel te halen. Dat, dat die zeg maar niet meer zo serieus worden genomen, waardoor je wat meer speling hebt. Het is allemaal een beetje schuiven met de cijfers. Maar eigenlijk helpt je de wereld er niet mee, zeg maar. Zo, is die kant gaan we een beetje op. Dus dat is nu wel weer een beetje meer in het nieuws. En dat is op zichzelf alweer goed. Misschien sluit het goed aan, omdat we nu wat meer thuis blijven, weten ons beter voor te stellen van... Oh ja, maar zo erg is het niet om niet meer te vliegen. Toch? Nee, ik hoorde niemand over. Iedereen ja. wil er weer uit. Nee, gaat echt niet lukken. Zeker, met dat de vliegtuig... mijn nu ook gaan uitleggen... Nee... Maar het vliegen is helemaal niet zo gevaarlijk. Het is alleen de weg naar het vliegtuig toe. Daar moeten we echt fanatieke aan werken. Gescheiden blijven. En als je op je stoel zit, is de ventilatie zo heftig. dat Je, echt, je moet je doupet gewoon vastplakken. Je moet je jas aanhouden. Gewoon sjaal om. Te, het lijkt net als je buiten zit. Er is zoveel luchtverplaatsing. De corona zou eigenlijk geen kans hebben om uh, iemand anders uh, te, te, te, te, te, te raken. Zeg maar. Dus iedereen zou gewoon zo weer in het vliegtuig kunnen stappen. Ik begon okay. bijna te twijfelen. Ik denk, ik ga, ik ga weer boeken. Maar ik denk, nee, doe het toch niet? Nee, ik nee. doe het ook niet hoor. Ik toch zo dicht op elkaar zitten? Ik, nee, nee, nee, nee. nee. Oh, met, met iemand die ik helemaal niet ken, dat doe ik niet zomaar hoor. En die ademt zo in je gezicht. Oeh. Ja. Maar ja. ja, het is wel zo. Ga je dan nu uh, met de auto? Ga je ergens heen? Een huisje? Ja, ik weet niet, ik heb nog helemaal niks geboekt. Ik heb wel mijn vrije dagen, maar ik heb nog helemaal geen idee waar ik naartoe ga. Nee. Weet je, okay. weet, als ze mij gewoon zouden door laten gaan, dan, dan, op een gegeven moment, dan denk ik... Oh, ben 65? Moet ik stoppen? Oh, eh... Uh, oh. gaat echt op de automatische piloot, ja, lijkt ik wel. ga gewoon op de automatische piloot, ga ik door. Ik heb een leuke cadans gevonden in mijn leven. Nou, niet onaardig. Nee. ik hoef niet af en toe heel lang ergens naartoe, maar helemaal te resetten, dat hoeft er mij helemaal niet. Oké. Okay. Dus, okay. nou, marshletje heb ik denk ik. Nou, ik ben, ik ben, echt wel heel blij dat ik weer naar buiten kan uh, op het terrasje zitten even. Ja. En ik heb het inderdaad. Dat dat de week... zo belangrijk is ook voor mensen. Ja. Ongelooflijk. Dat je toch ergens even kan zitten en naar ja. mensen kijken, dat is gewoon zo leuk. Ik kan me vroeger herinneren dat je daar zat en je denkt, zit ik hier eigenlijk op het terras? Is je saai? Nou ja, goed, we zitten hier maar. En nu denk je op stop, al even lekker om even te zitten gewoon. Ja. Ik denk, is dat, is dat echt, wat hebben we bereikt dat we weer kunnen zitten op het terras? Wat een ja. hoog doel! Ja, maar als je kijkt van hoe vaak had je anders in die acht weken op het terras gezeten. Misschien twee, hooguit ja. drie keer. Ja. Dat... En meer niet. Nee. Dus dan is dat wel heel grappig. En ik heb dus vaak de neiging om met vrienden even uh, op het strand gewoon ergens neer te strijken. En dan hebben we zelf wat bij ons en dan gaan we zeg maar picknicken noemen we dat dan. Ja, precies. En dat hebben we nu op afstand gedaan, uh, dinsdag dan. En wat dat betreft is er niks veranderd, want dat kan gewoon. Dus net of het idee dat, dat, ja, dat het niet mag, en dan denk je, ik wil het. Ik wil het gewoon zo graag. Ja, nou precies. Nou goed, we kijken nog even stop en kussen in de frigiodag. Frigodag. Frigodag. Ja, dat is een Belgisch artikel. Het schijnt dus dat één keer per jaar, uh, en het was dan wel uh, vorige week, was dat het, het was dan uh, 7, uh, 27 mei, het was begin jaren 1900 de gewoonte om in de Verenigde Staten en in Europa, yeah. dan moest je één keer per jaar overdag je kussensloop in de voorraadkast leggen. Dat was in de eerste plaats goed voor je nachtrust, yeah. want op een cool kussen slaap je beter, maar het bracht ook voorspoed. Voor en zo geloofden arme gezinnen dat als je s'avonds uh, uh, een kussensloop in je kast legde, dat er meer eten in de voorraadkast zou liggen. Hey. Maar ja, inmiddels is uh, de voorraadkasten. Die zijn tegenwoordig aan het koelkasten. En gewoon om daar een kussen in te proppen is zo goed als uitgestorven. Er zijn nog wel steeds slaap-experts die het aanraden. Maar ja, er is natuurlijk eigenlijk niet echt plek ervoor in de koelkast. Want die is meestal toch wel redelijk gevuld. Maar één keer per jaar op stop een kussen in de FreeGo-dag is de traditie terug. Dat zie je op social media ongewone foto's van kussens in en op de koelkasten. Het is dus echt uit België in Europa. Ik heb het in Nederland nog nooit gehoord. Gadverdamme. Dus ze zeggen ook van uh, als je dat gaat doen, uh, ga een foto sturen naar de krant. en dan uh, kan je misschien een uh, volle frico krijgen van, uh, van dit dagblad. Ja, dan pas je kussen er weer niet meer in ja daar nee. je kunt van bol in de winkel uh, dat zou wel leuk zijn kussen kussen in, in de denk denk je staan al in gat kaas staat er in allemaal van die goorigheid en dan zet je die kussen bij nou, Laat er leggen die op bed ik raak al gurk nou ja het is wel effectief voor mensen die opvliegers hebben zo als je het warm hebt zomers, als je je kussen dan op een koele plek legt en daar neem je, je mee in bed en dan, dan ga je heerlijk slapen nou het lijkt me niet echt het echt plezant om dit te stimuleren dat mensen het uh, ...in de koelkast nou dan neerleggen. Dan leg je het dan in de vriezer of zoiets. Maar een koelkast zou ik zeker niet... Dat is ...het is voor woorden, gewoon echt. Zou zal fake. mijn kunnen liggen. Goed, uh, you know een it. van de leuke plaatjes die ik laatst tijd tegenkwam... ...is ook dit. Het lijkt een beetje op Kate Nash. Is het niet? Het is namelijk uh, Millie Turner. I am fake, don't know if you know it. And if you do, I never show it.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 Lies. Now that try if I capture every moment, I'm taken by. Jungle live, is de jungle, Millie Turner. Zutje van uh, Kate Nash. van die stiefvader dan, jungle denk ik, of zo. Nou goed, klinkt jungle. wel hetzelfde. Ik vind het fijne muziek op de zaterdagmorgen hier, Toebak Leeftijd Radio. Vandaag is um, de Ujlander mijn medepresentator, Trisse. Mm -hmm. En de uh, volgende keer is het weer gewoon uh, Marcus die aanschuift. Maar momenteel is hij uh, zijn uh, schooldagen aan het inhalen. Want hij moet echt nog heel veel dagen inhalen, omdat hij natuurlijk ook uh, in lockdown was en thuis alleen foto's aan het maken was. Ja, die foto's hoef ik niet te zien. Ja, ik heb een paar foto's gezien met een vrouw. Oh, die ja. vond ik wel leuk trouwens, die foto's met die vrouw. Leuke vrouw. Dat was toen in het beginfase. Die latere foto's mocht ik niet meer zien, want dat, dat liep toen helemaal uit de hand geloof ik. Ik weet niet of daar nog een MeToo aan vast zat. maar ja, goed, dat was een collega waar hij mee foto's aan het maken was. Goed, uh, afgelopen week, iedereen lacht er ook een beetje over die uh, 5G Z-master. Dat het toch ja-gast komt. Echt, er zit niks met corona. Maar gisteren zat ik een of andere TV-programma te kijken. Was het een vandaag of zo? Ander informatief programma. Die ging uitleggen hoe 5G werkt. En gaande voort, dacht ik wel van. Oké. Okay, ik kan me er toch iets meer bij voorstellen dat mensen wat zo. On... Een beetje onprettig gaan gaan voelen, die 5G. 5G wordt zelfs door ons trot geduwd, geloof ik. Van de Europa moeten we het allemaal gaan installeren. Gemeentes kunnen het bijna niet tegenwerken. Dat schijnt ook nog een beetje een verhaal te zijn. En verder, het schijnt te werken als bijna hetzelfde als 4G. Alleen, het heeft een beetje te maken zoals met een magnetron. Alleen een hele lichte vorm van een magnetron. Maar het straalt wel iedereen persoonlijk aan. Oké, okay. oh. daar ben ik ook wat onbewennig want Toen dacht ik van, oké, okay, maar als je die straling nu omhoog voert... omdat er misschien het bereik minder is... dan wordt het misschien toch gevaarlijk, want de magnetron heb ik gehoord. Daar moet je uit de buurt blijven. Ik, bedoel, als je... ik moet eerlijk zeggen, ik had dus een magnetron. En uh, ja. toen, uh, ik had zo'n vier in één, dus uh, iets stopte ermee. Dus ik heb een nieuwe gehoord. En nu heb ik alleen een geel bak over vanwege die verhalen. Dus ik heb geen magnetron meer in huis. Nou ja, goed, je zit nu straks in een magnetron. Ja. 5G. Nou, dat kan ik net zo goed weer een magnetron komen. Dus door, het werd me uitgelegd, maar tegelijk werd ik ook een stuk ongeruster. Dacht ik van oké, okay, nou, het is een lichte vorm van een Magnetron. Oh, geen punt. Ik bedoel, ik heb wel eens gezien hoe een magnetron kan doen. Ik bedoel, dat is niet altijd even, even prettig. We worden langzaam onze hersenen worden gekookt. Nou, vanmiddag nog maar afspreken om eens te kijken waar we heen gaan, dat al? het? Ja, is goed? <laughs> ja, waar ja, nee, de master vinden is. Dus. Nee, ja, God, dan dat kunnen we uh, misschien onder zo'n uh, uh, dat je straks een drijvende woning hebt die vastzit aan zo'n uh, uh, zo windmolen op zee. Maar ja, dat zit je ook in de straling en dan hoor je dat geluid de hele tijd. Oh ja, daar wil je ook niet vf. blijven. Nee, dat, uh... Nou, uh, we zullen het zien. Het is een, uh, een lichte vorm. Het het schijnt... We zijn het allemaal onderzocht, maar toch zijn er nog steeds wetenschappers die zeggen... ja, het moet toch verder onderzocht worden om te aan te tonen dat het echt veilig is. Ik vind het onderzoek is altijd prima, doe maar. Goed, watergracht? Wat de... Ja, ik vind het wel een bijzonder artikel. Nou, vertel. Dat, uh, het water in de Amsterdamse grachten is de afgelopen tijd dan wel, wel schoner dan ooit... Maar drinkbaar is het nog niet. Maar toch is, het, is er nu drinkwater uit de Keizersgracht, Herengracht en Prinsengracht te koop. Oh. En ze zeggen ook van water vol met mineralen en Amsterdam verspeurt. Zonder vervuiling, al is het aqua blue. En uh, ze hebben als promotie 50 liter uit de gracht gepompt en gebotteld. Want ze wilden eigenlijk laten zien dat elke zoetwaterbron drinkwater kan zijn. En dat het stom is om water in plastic flessen van ver te importeren. En ze hebben een zuiveringsapparaat uh, in een sloep. En daardoor varen ze door de grachten en ter plekke tappen ze dus gewoon 50 flessen grachtwater... en delen water uit aan voorbijgangers. Okay. En er was ook al een meisje die zei al van, nou ja, het smaakt eigenlijk gewoon lekker. Je zou toch niet zeggen dat het uit de gracht is? Maar ja, aan het water is dan ook niks vreemds te zien. Doorzichtig, helder, ziet eruit als kraanwater. En het systeem wat ze dus in die boot hebben zuivert alles. Dode dieren, fietsen en zelfs plas. 96 sensoren checken de kwaliteit. Wat zit er in mijn fles? Een fiets? Oh, oh. Nee, nou ja, die kan ja. ik niet opdrinken, God, nee. die past niet. Nee. Maar als er één ding niet goed is, komt er geen water uit het kraantje. Dus uh, het schijnt schijn, uh, gewoon uh, te doen te zijn. Dus ze zeggen dus wel van uh, het grachtenwater is een beperkte oplage te koop voor 39 euro per fles. Het is wat prijzig om te... te... Ja. ja, dat snap ik nu. Nou ja. Het nou. nou ja, is een goed gebaar. Ik denk dat de elite die toch met de bakfiets rondrijdt, die kan ook wel te van die, van ja, die flessen met de wel bak, halen. Met de die rondhagen. kunnen het makkelijk betalen, natuurlijk. Ja, ik vind het een beetje aan de dure kant. Ja. En dan kan, dan zeg ik, dan kan je beter gewoon kraanwater nemen. En, dan, uh, en dat je dan dat geld aan uh, een, een zuiverende organisatie geeft die iets doet aan plastic in de zee of zo. Oh ja, dat is op die ja. manier een beetje te. Uh, nou ja, het, het is nou leuk om naar te kijken of uiteindelijk gewoon dat water vandaan kan worden gehaald. Maar het is toch een hele verre. Uh, toch om daar te komen, lijkt het wel. Goed, even we tijd voor een nieuwe single van Oasis. Alhoewel, nieuwe tussen aanhangstekens. natuurlijk ooit opgenomen. Al jaren geleden tijdens einde van de concert. Waren ze een beetje aan het pingelen. Toen dachten ze, oh, dat is best aardig. Gooi je gewoon in de kast, kijken wat we er ooit mee doen. En in de coronatijd kunnen we ze ons er niks doen. En niet dat ze bij elkaar zijn gekomen, Liam en Noel Gallagher. Maar goed, dit is nog wel een periode dat ze bij elkaar waren. Ze hebben het uitgebracht. Nieuwe single, hier Oasis, Don't Stop. I'm Alwayses, don't stop. moet passen, ze gaan gewoon door. Ze laten ons niet gek maken. En dat hoor je hier, uh, de toepak Goed, uh, fijne toestop aanstaan dat we met tien slap gaan hoor. Straks een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, 6 juni. We kijken weer even wat er allemaal gebeurd is door de jaren heen. En er zijn weer een paar opmerkelijke berichten. Altijd leuk om daar naar te kijken. En de verjaardagen zitten eraan te komen. Het is een beetje twijfelachtig weer. Ik zit een beetje buiten kijken. Het was net heel zonnig. Nu is het weer wat minder. Ja, het zou een... Uh... Minder dan dag zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vanochtend gewoon mijn winterjas aangetrokken. Echt waar? Ik vind het gewoon een beetje te fris. Oké, okay. Mooi nou ja. Nou, dan krijg je dat, hè? Ja, 16 graden of zo is dat. Het. het is echt uh, niet. Uh, nee, niet okay. echt warm. Dus, ja. Nou. Ja, ik, ik, ik kijk even naar jou juist. Ja, dat te... was een Abbey onmrijs... Road Studio. hè? Huh? Echt waar? Ik zag iets over de Abbey Nou goed. Ach. Ja, wil je die eerst? Dat mag nou, hoor. kan. Nou ja, door het slechte. Oh nee, Abbey Road, de wereldberoemde Abbey Road Studios in yeah? Londen. Waar een aantal iconische albums uit de pop- en rock-geschiedenis zijn opgenomen zijn. Eindelijk weer open. Oh. Dat is voor het eerst in de 90-jarige geschiedenis wat, dat de opnamestudio moest sluiten. En uh, de eerste opnamesessie na de sluiting van 10 weken is die van de Amerikaanse jazzartiesten... Melody Gardot. Niet Gardot, okay. maar Garden? Gardo. ja, ja precies. Ze neemt muziek op van het British Royal Philharmonic Orchestra. Nou, leuk. Oké, okay. nou, we gaan even tot, op... zo. Ja, tot zo. En dan straks een stukje geschiedenis wat gebeurde door de jaren heen. Ik spreek je zo